Daar nam hij hem over me, en de mie over hem, en die mi-enigheid, daar ik doen genomen was en verklaard, daar verstond ik dit wezen, en de bekende klaarlijker dan men met sprekenen, ocht met redenen, ocht met ziende enige zaken, die zo bekindelijk is in ertrucke bekinnen mag. Doch schien dit wonder, maar al zeg ik dat dit wonder schiet, ik weet wel dat u niet een wondert. Want hemelse redenen, een mag erdrikken niet verstaan. Want van allendien die dat in erdrikken is, mag men redenen en de diets genoeg vinden, maar hiertoe, en weet ik geen diets. Nog geen redenen, nog dan dat ik alle redenen kan vanzinnen, als zo mensen konden mag. Al dat ik u gezegd heb, dat en is als ze geen diets daartoe, want daar een hoort geen toe dat ik weet. tonen en mag. En wel mocht hij die spleet die tonen wij. Die kon het niet verstaan, die Zo